Goedemiddag, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Amerika zegt het Russische oorlogsschip is gezonken na een Oekraïnse aanval... Dat meldt de klant de Washington Post op basis van een bron binnen de Amerikaanse regering. Het gigantische Russische schip werd gisteren vernield na een explosie, waarna die zonk. Oekraïne zei al snel dat de explosie kwam door Oekraïnse raketten, maar Rusland zelf zegt daar niks over, vertelt onze correspondent. Ze melden gisteren dat er een brand was aan boord van het schip, dat er explosies waren als gevolg van die brand. En dat het schip vervolgens zwaar gehavend naar een haven werd gesleept, maar... Uh, gisteravond laat werd dus bekendgemaakt dat het was gezonken. Maar geen woord over uh, enige Oekraïnse claim dat het uh, door Oekraïnse militaire actie zou zijn gebeurd. Rusland zegt waarschijnlijk als reactie op het gezonken schip dat ze meer raketten op Kiev gaan afvuren. Heftig nachtje voor tientallen mensen in Arnhem door een grote brand in een beddenzaak moesten veel bewoners hun huis uit en stonden ze ineens op straat. Ja, opeens knalde het en ja dan denk je toch wat is hier gaande en uh, ik heb dan buiten gekeken en dat was een enorme brand. I actually thought it was wind at first, um, but after a while I could start to see the light of the fire, so uh, figured we might be leaving pretty. So, yeah, and, yeah, we like later. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. Inmiddels is hij wel geblust en mogen de eerste bewoners weer naar huis. De Amsterdamse nachtclubs die aan de, meededen aan de actie De Nacht staat op krijgen toch geen boete. Burgemeester Halsema had eerder gezegd dat de deelnemende clubs die wel zouden krijgen. Met de opening hielden ze zich namelijk niet aan de coronaregels die er toen waren. Maar daar ziet ze nu toch van af, omdat de clubs het al zwaar hebben gehad door de lockdown. Ben je ooit als kreeft van het strand vertrokken omdat je helemaal geen zonnebrand had opgesmeerd... ...dan is er een oplossing bij het stand van Hoek van Holland. Daar staat sinds deze week een zonnebrandcrème paal. En dat is hard nodig, vertelt deze EHBO'er. Ik zie ze dus morgens wit opgaan en s'avonds rood afkomen omdat ze niet smeren. En dat is af en toe wel eens heel erg, dat ze gewoon verbranden. Heel erg verbranden en rood zijn, wat echt niet goed voor de huid is. Dat kan hartstikke gevaarlijk zijn, je kan er zelfs huidkanker van krijgen... Het weer nog in het noorden bewolkt. In de midden en zuiden wat zon. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 10 tot 17 graden. In het paasweekend flink wat zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is wijnanswaan van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat Vieder tussen Schoorl en Bergen 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Goedemiddag. Goedemiddag, we zijn er weer. Met morgen is het weekend. En mooi weer. En He? mooi weer. Dat, heerlijk, dat, uh, ja. Ik loop voor het eerst in mijn t-shirt rond. Ja, Geen ja ik aan? Ja, heerlijk. Ik heb ja. voor het eerst zelfs mijn thermoshirt uit. Ik had gisteren nog steeds een thermoshirt Een thermoshirt? Ja, echt? Hoe staat de verwarming bij jullie? Op nul? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De verwarming doet het hele winter al niet bij ons. Nee? Dus we hebben sinds gisteren een nieuwe radiator. En, uh, oh, Vandaar, De okay. radiator deed het niet. Ja. Nou, en er dat werd heel de hele tijd gezegd van... Uh, nou, nah, dat ligt aan uh, de bovenburen, daar moest het ontlucht worden. Oh ja, dat heb je gezegd, ja. ja, ja. klopt, ja. ja. Maar nou was toch de radiator verstopt. Stopt? oh, dat, dat kan ook nog. Dus, ja. ja. En dat, is het een ding, dat was natuurlijk al van... van, van, is maar, van 1965, hè, dat uh, yeah. de bouw staat. Oh, dus, ja, ah, dat kan wel inderdaad. Het is wel een bejaarde ik zit te denken dus, uh, om uh, elektrische radiators te nemen elektrische kan elektrisch dat? ja dat kan ook ja Het ja. zijn een beetje van die grote straalkacheltjes of zo ja die verwarmen dan het ijs o, of zo, wat ook dus, ik uh, heb een straalkachel gehad ooit en uh, die stond in uh, ik woonde toen in de Waardepolder en ik had een keet ja. achter mijn huis en daar woonden mijn zoon en mijn schoondochter <laughs> En die werd met een straat, nou daar heb ik een aardige rekening van gehad hoor. Ja, die waren toen dat heel, is inderdaad ja. enorm duur. Maar die waren heel gauw warm volgens mij hè? Ja, dat wel. En misschien als je dat zo'n radiator neemt, ja. ja. We zitten wel ja. over te denken van dat soort dingen. Ja. Nou zeker met mijn zonnepaneel denk ik, nou ja, we moeten er toch iets mee doen. Ja, ja hartstikke goed. Bevalt wel die zonnepaneel, je merkt, of merk je er niks van? Ik merk er nog niks van, nee, nee. Ik heb het uh -huh. ook nog niet in gekeken heb ze pas een week nou, of uh -huh. pas. En ik moet nog een beetje kijken wat de impact is inderdaad. Ik probeer nou een beetje uit wat de optimale opstelling is. Ik had hem eerst tegen het glas aan op het balkon. Hè? Dan staat hij gewoon uh, ja, rechtop eigenlijk. Hè? Maar wij hebben een beetje gekleurd glas. Dus er was de opbrengst helemaal niks. Oh? Heel minimaal. Dus hij staat nu wat meer naar achteren tegen mijn... Uh, aan de achterkant van het balkon eigenlijk. Dan staat hij een beetje schuin. Dan okay. krijg ik een half kilowatt per dag. Oh. Nou. weet ik eigenlijk ook niet of dat veel is. Geen idee? Nee. En ik als je gaat terugleveren, moet je dat aanmelden. En dan moet je ook je allemaal gegevens ingeven en zo invoeren. Dus, ja. uh, hoeveel, of, hoeveel gebruik je op een dag, weet je dat? Theorie, ja, ik moet het weten maar. Ik ja, ah. krijg wel van die overzichten. Ah, Oké. Okay. En elektriciteit valt er alles mee inderdaad, ja. Ja. Ah. Maar ja, als je elektrisch gaat verwarmen en elektrisch koken en bijvoorbeeld je, je, je kook... Uh, om uh, thee te zetten, kook, wekken? Nee, waterkoker. Waterkoker. <laughs> ja, we worden wat jonger. Eh, nee, <laughs> <laughs> maar goed, we zijn uh, begonnen. We zijn begonnen, ja. En vandaag doen we aan was, de lente. Uh, hè? We doen aan de lente, ja. En natuurlijk omdat het Goede Vrijdag is. Ja, ook daar doen we nog wat aan. Ja. Dus uh, gisteravond is de Passion geweest. Maar ik heb een nummer uitgekozen van de Passion van... Uh, Vorig jaar of dat jaar tafel. Ja, Rob Diquet, de Passion 221. Ja. Nou, moet u ja. daar maar mee beginnen? Hebben we dat gehad? <laughs> ja, ik vind, ik vind niks, maar. Hier nou, komt... Ik vond dat nummer wel, vind ik wel een leuk. Ja? Ja. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Hopelijk, uh, als u het ook wat vindt, dan uh, laat het ons horen. Ja,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 De schuld ligt niet bij mij De schuld ligt niet bij mij Vraag me niet om een mening Of dat ik je spaar Smeek niet om vergeving Want jij hebt het zwaar Oh, wat heb je het zwaar Ik ben maar een mens Met vlees en bloed Ik ben maar een mens met vlees en bloed De schuld ligt niet bij mij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 Ja, nou, het laatste stukje herkende ik van Lippen, ja, ja. Jesus Christ Superstar mm. natuurlijk. Ja. Ja. ja, nou, we hebben Goede Vrijdag meteen gehad hiermee. Ja, dit was Goede Vrijdag. <laughs> <laughs> Volgend jaar zijn jullie weer welkom. Oh. nee. Maar het is inderdaad dus, niet zo'n groot feest. Ja, voor de katholiek is het eigenlijk het grootste feest, maar ja. Ja, maar ik heb dat van huis uit ook niet meegekregen, nee. dat het zo'n groot feest was. Nee, kerstmis met is groter inderdaad, ja. ja. ja. Misschien dat kerstmis toch knusser is of zo. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, in de zorg ook. weet je, Met kerst was het altijd lullig om te werken met oud en nieuw. Ja. Moest je altijd wel kiezen. Maar ik moet zeggen, met paas en met pinkster heb ik het gewoon alle twee ook nooit gehad. Het maakte me geen bal uit of ik werkte. Nee, ben je wel katholiek? Ik ben uh, van huis uit katholiek. Ah, ik heb oké. me in 1981 of 82 toen de paus kwam... Toen de paus kwam. Je heb ik me als katholiek uh, uit laten schrijven. Ja, ja, bij de gemeente of zo, Ja, ja. ja. ja. Ik weet nog dat die man zei van... weet u dat wel zeker dat u dat wil? Ja, dat weet ik wel zeker <laughs> dat ik dat wil willen. <laughs> Was jij dat? Ja, de graag geruchten. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en dat is gelukt. Uh, oh, ik sta maar. niet meer in het... Uh, toen kreeg ik te horen van... ja, de, de kerk krijgt subsidie voor je. Voor elke ja. katholiek. Oh, op die manier, ja. En, um, uh, ja, ik en ik de minuut. paus die kwam... en dat kostte toen 10 miljoen gulden... En toen had ik ze iets van, kom op zeg, iemand die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Flikker op. Echt niet. Ja, ik werd een beetje opstandig daarvan. Dus, toen al. Uh, toen al. 1981. Ja. 41 jaar geleden. Ja. Nou, het gaat niet zo goed met de kerk nou, dus ja. Of je er weer wil je bij wel wil komen. Ja. <laughs> maar was wel, Ik had een patiënt en die was, was heel katholiek. En die kwam te overlijden en die ging ter communie. En dan wordt hij yes. gezalfd en al dat soort dingen. Hij zei, Marja, wil je alsjeblieft mee ter communie gaan? Ik, zei, ja. ik weet niet of hij het goed vindt door de priester. <laughs> ja. Hij zegt, nee, mijn pastoor vindt dat hartstikke goed als je meegaat. Ja, dus oké. Okay, uh, ja, ja. Toen ben ik oh, nog een oh, keer ter communie oh, ja. geweest. Ja. Ja. ja, nou gelukkig, ja. Maar goed... Lente, lentegevoel. Lente lentegevoel. Wat, wat heb jij bij lentegevoel? Heb jij iets dat je denkt van nou, buiten dan dat mooie weer is en dat je zoiets hebt van poep, eindelijk die ja, winter voorbij. Ja, is eigenlijk voorbij. het enige, Geen lentegevoel, nee, geen vlinders in mijn buik ofzo, of zo. Uh, nee. nee. Je hebt niet iets als je die, die bomen ziet ontspruiten. Ja, van, dat vind ik wel ah, mooi. Ik kreeg vanmorgen weer over de zee weg, want ik moest iemand naar het ziekenhuis brengen. Maar het, is, ja, het groene wordt mooier. Hoor. Ja. Al die tuinen en zo, en die blaadjes en die bomen. Ja, dat is wel ja. mooi. Ja, ja ik, dat vind ik altijd... Dat is voor mij lente. Dan ja. Dat alles weer tot leven komt en ontspringt. En ja, ja. Ja. ja, ja. Dus, uh, nou, dat ja, gaan ja. wij eren. Hè. Dat, Jij wel dan. Nou ja, dat ja, is hetgeen ja. wat ik ermee heb. Zo, dus ja. Het uitkomen van de blaadjes. En ja. vogeltjes die weer chilpen. En ja. eindelijk over dat, dat, dat, dat geschreeuw van die meeuwen heen. <laughs> Ja, dus, uh, ik hoor weinig uh, vogels zingen bij mij, hoor. Ja, nee, voornamelijk zijn het meeuwen. Ja. Maar ik heb het in de, de duinen, dus... Ja, uh, daar wel, ja. Er ja. komen ja. veel meer van die... Uh, ja, klopt. Want ook... als je op het fietspad fietst daar van Haarlem naar Zandvoort... dan hoor je s'avonds uh, vallen van de Duitsers... en zo heel veel vogels inderdaad, ja. ja. Dat vind ik erg mooi. Dat is ja. echt zo mooi. Ja. En, uh, hoe heet het, Woody is ook weer bezig in de duinen. Hoor je weer... Woody... Ja, Oh, okay. <laughs> Ja, leuk. Ja ja. ja. ja. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Dus, ja. Uh, ja nou, maar goed, nog weer. nieuws of uh, muziek? Zullen we muziek doen ja. en dan uh, gaan we straks weer verder met nieuws. Dus we krijgen nu Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel. Als hij wil. Uh... Ja, het, het duurt allemaal even. Het gaat allemaal niet zo snel. En ja, nee. En ja, we gaan ja, luisteren ja, ja, naar April ja. Come Elf. She Will. Ja. Ja, we zijn nog uh, in voorbereiding. Drie, twee, Eén. één. Nee. We gaan eerst met uh, Johnny Nash. Oh ja, hey, er gebeurt wat. Gebeurt Er wat? wat. Nou. Dan nou, zit jij maar even pauze, dan ga ik uh, Johnny Nash met I Can See Clearly Now. I can see clearly now, the rain is gone. gonna be a bright, bright, bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. I think of rain. Zingt hij eigenlijk over, ik uh, probeer het een beetje te vertalen. Uh, hij vergelijkt het, uh, het veranderen van de seizoenen <laughs> met het veranderen van de, uh, zijn gevoelens van uh, zijn vriendin voor hem, van zijn vriendin voor hem? Ja, dus dat gaat blijkbaar wat slechter of zo. Dus we dat. En Johnny Nash hoorden we daarvoor, en dat is uh, geschreven als een oppeppersong: <laughs> Die herstellen door uh, uh, Graham Nash. Hè? Nee, ja. God, hij ging geen gremen. Johnny Nash, die herstellende was van een pijnlijke operatie. En het is een volkslied geworden voor iedereen die een positieve kijk nodig heeft. Oké. Okay. Hij vergelijkt eigenlijk uh, de, het achterlaten van de donkere, moeilijke winterdagen met een nieuwe, hoopvolle, blauwe luchten. En uh, de, de, de komende dus lente eigenlijk dus. Uh, Oké. Okay. Ja. Dat doet ik vind het een mooi nummer inderdaad. Ja. Allebei Alle twee zijn mooie ja. nummers. Ja. Ja. Dus, uh, nou een ma Maru is geopend. Alhoewel, ik weet niet hoe je een u met een dakje uitspreekt. Nee. Het is, ja. is dat een U, Maru? Of de peruaans, denk ik. Ja, ja maar ja. peruaans <laughs> is ook niet meer wat het geweest is. Nee, die tijd is ook voor nee mij. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat heeft er beter voor gestaan. Maar goed, hij is zondagmiddag uh, is hij uh, geopend. En hij is dinsdag voor het publiek opengegaan. Okay. En uh, ze hebben daar uh, Japanse en Peruaanse gerechten. Dus ja, ik zag er gisteren aan wat mensen zitten inderdaad. Ja, nou ja. ja, en de terras ziet er mooi uit. Ja, zeker. Het ziet er echt heel gezellig. En, uh, en er staat glas omheen of zo, dus het is uh, wat minder winderig, winderig geworden. Dus, ja. Ja, ja. Het zal al warm worden in de zomer, maar uh, het is wel leuk. Ja. Nou, maar blij dus. met uh, je nieuw initiatief. Ja, ja leuk ja. toch? Ja, ja. absoluut. Maar het was wel druk hier op het strand hoor. Het is heel druk op zich. Die het campers, campers zag. ongelooflijk. Ja? Hoeveel campers er staan op de Noordboulevard? Ongelooflijk, ja. Ze staan zelfs bij ons voor de deur. Ja? Overdoel, oh ja. ja. Wat vind je van de Zuidboulevard geworden? Ja, ik ben er regelmatig overheen gelopen. Hm. Ja. Nee? Okay. Ja, ik vind het wel mooi geworden. Ja, ik ook. Ja. En, uh, Maar ja, het. het, het Weet je, het is zo afgezaagd om overal die, die, dat helmgras te doen. Ja, Je ja. ze maakt daar... Weet je, zoals bij ons op het Plein op het uh, garagedak. Ja. Er hebben ze ook heel veel andere planten tussen gezet. Dat is waar. En, en die die dat is wel ook. heel leuk. Die doen het wel heel die erg goed. Die doen het ook inderdaad, ja. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, misschien zouden ze ook wat uh, kerstbomen in moeten zetten. Of van die naaldbomen of zo. Dat is ook altijd wel leuk. Ja, doen die het zo goed op zand dan? Ja, het is wel zandgrond. Is, ja, ja. Natuurlijk, ja. Weet ja. Je, dat heb je met die palmbomen gezien die we neergezet hadden. Ja. Die leefden geen dag. Geen dag, nee? Nee, nee die waren, sommige waren neergezet en die waren meteen nog zoiets van oh. bof, echt niet. Olijfbomen <laughs> moeten het goed doen. Oh ja. Die moeten er tegen kunnen. Ja. is dus ja, ja. dus, uh, gemeente, als u luistert. Olijfbomen. Olijfbomen. Olijfjes. Ja. ja. Olijfje. Dus er uh, is ook uh, afgelopen uh, dinsdagavond uh, een motorrijder zwaar gewond geraakt op de zeeweg. Uh, en die is uh, uit de bocht uh, ge uh, gevlogen en tegen een boom op beland. Oh, ja. Ja, trauma-helikopter erbij. En uh, je hebt er staat niet bij hoe het met, uh, met de man is. Of vrouw. Nee. Ik hoorde ook iemand daar, die had voor de tweede keer in vijf jaar een ongeluk gekregen als motorrijder. wel ook weer voor alles verbroken. Die zei, nou, ik stop ermee. Ik ja. ga geen motor meer rijden, nee. Nou, ik kan me iets bevoorstellen. Ja, ja, ja, ja, we hebben een expert thuis zitten. Ja, doet ja, hij het motor. nog veel op de motor? Nee. Nee, nee, de laatste jaren, zeker eigenlijk sinds corona, gaan oh. we niet meer op de motor weg. En waarom ja. niet dan? Ja, ja heeft weet ik niet. Corona daarmee ja. te maken, ja. ja. Ja, eigenlijk helemaal niks. nee. Juist, rustiger dus. natuurlijk ja. op de weg, ja. ja. Dus. Nou, ah. hebben we nog een vraag voor onze expert? Nou, het over... <laughs> Hebben we nog een vraag voor onze expert? Ik heb geen idee. Uh... Nee. Uh, wacht even, ik had wel iets van NASA. Hier heb ik iets van NASA. Moet ik eventjes... Ja, ik, ik las wel in de krant dat ze toch redelijk snel een uh, man op de maan willen hebben. Hè? Ja. Zelfs een vrouw op de maan. Ja, maar ze hebben nu de samenwerking weer een beetje uh, gestopt uh, ja, met Rusland. Met Rusland. Ja. En in 2025 willen ze... Uh, oh, ja. uh, de Verenigde Staten hebben hun zinnen gezet om in 2025 of 2026 terug te keren naar de maan. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft door het uh, Artemis-programma... Uh, ...in het leven geroepen... ...en dat is de opvolger van de Apollo-programma. Uh, ja. Dus, uh... ja, Artemis is de tweelingzus van Apollo. Ja. En de godin van de maan. Dus ja, dat is wel een mooie keuze van het woord, inderdaad. Ja. ja. ja. ja. Nou, ik, ik, ik zou het goed vinden, hoor. Ik uh, juich het wel toe. Ja? Ja, we moeten toch een beetje buiten ons uh, verder gaan kijken, inderdaad. Ja, maar niet op de maan. Waarom niet? Nou, dat is stap 1 inderdaad. En daarna naar Mars en uh, daarna naar. Uh... Ik heb een uh, stuk gelezen dat ze toch theoretisch sneller dan het licht kunnen gaan. Dat we een soort, uh, dat je van de ene naar de andere kant kan springen. Dat, theoretisch moet dat kunnen. Ja, je bliepen, dus. Uh... Ja, dan Wel, je uh, ja, dan kan je veel verder. <laughs> ja, dan je. Bliepen stop, Scotty. Ja, het is meer die warp warpdruif, dat je ineens. Oh, en dan ben je ja, aan ja, de andere ja, kant van Ja, de ja. Ja, ja. Nee? Ik, ik, ik, ga jij het nog meemaken, denk je? Nee. Nou, ik had in 1969 wel gedacht. In 1969 toen we voor het eerst op de maan kwamen. Toen dacht ik, nou, ik kom er wel eens een keer op de maan. Maar, nou, ik heb er nooit zo in geloofd. Ik heb nou, al altijd af... Oh, dat was jij inderdaad. Ja. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd, wie was er eerder? De cameraman of de... <laughs> nee, dat geloof ik echt, ja. Ben jij zo'n wapje die dat niet gelooft? Je is allemaal opgenomen ja, in de Ja, weet je, het, punt 1, Het interesseerde me niet veel. Want wat nee. heb je op de, in godsnaam op de maan te zoeken? Ja, ja, ja. Ja, als tussenstation. Tussenstation voor uh, wat? Maar het heeft ons een hoop uh, goede dingen gebracht, hoor. De maan? Ja. Nou, nou ja, de maan, de, de maan op zich ben ik heel blij mee. Maar wat hebben wij erop te zoeken? Wij laten er alleen maar afval achter met vlaggetjes en dat soort dingen meer. <laughs> ja. <laughs> doen we ook al in de ruimte, inderdaad. Hè. Ja. Nee, maar we zijn toch, omdat het is toch een uitdaging dus er zijn een hoop technische innoviteiten eh, daaruit voorgevloeid. Dat geloof ik wel, ja. We zijn toch wel... Uh, en we willen natuurlijk ons, ja, het onze. We, ja, het is toch een uitdaging om daar naartoe te gaan. Ja. ja. We zijn ontdekkingsreizigers eigenlijk. Maar ja. nee, ik vind het wel goed, ik ben er wel voor. Ja, ja we hebben de aarde al zo verkloot, joh. Hou toch op. Nou ja, als je hey, nou je met... Zolang je niet netjes met deze planeet om kan gaan... heb je helemaal niks te zoeken op de andere planeet. Vind nou, ik. Gaan we zo slecht om? Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind wel dat je olie uit de grond mag halen. Vind ik niet dat je dan uh, de aarde slecht behandelt of zo. Ja, nee, maar het is wel. Wat doe je met die olie? Ja, ja. ja. We hebben een gigantisch stikstofprobleem. Uh, uh, kijk ja. naar Tata Steel... Wat die ja. allemaal uitstoot en ja, doet. Ja. Kijk naar al het plastic. Kijk naar ja, ja. Uh, de vliegtuigen. Ja. Kijk, ja. Weet je, we zijn aardig bezig deze aan te verklooien. En ja, ja. wil je dat nou. op een andere planeet weer net zo doen? Ik begin steeds meer te geloven, toch in technische oplossingen? Dat is misschien voor, een vraag voor onze expert. Ja. ja die CO2-opslag, ja, dat, dat kan ons redden, ja. ja. Zullen we het voorleggen aan de ja, expert? Ja, we gaan een muziekje draaien. We gaan onze, we gaan onze expert. Zal ik de eerste doen? Ben jij de eerste. Uh, Up with the birds met Coldplay. A break of day. Start again, I hear them say. It's so hard to just walk away. Birds they sang, all the choir Start again a little higher It's a spark in a sea of gray Tear Can you please do. tell us why you had to hide away for so Mr. Blue Sky van Electric Light, Light Orchester. Orchester. Ja, een Mooi ja. nummer. Ja. Het gaat over uh, het gevoel dat als je uit je bed stapt... en je kijkt naar buiten en het is een mooie, prachtige, blauwe ochtend. Ja. Nieuw en begin, nieuwe mogelijkheden en ja. alle positievere gevoelens. Ja. Ja. En daarvoor hadden we uh, Coldplay met Up at the Birds. Ja. En dat is een treurig, beklijvend lied van Coldplay... Uh, ...spreekt over de hoop... ...die de lentevogels hebben op een relatie. Hè, dan beginnen ze te zingen... ...dan uh, zijn ze op zoek naar een partner ja. of zo. Ja. Ja. Hè, Springtime is vogelwoordvoerder... ...de vogels in dit lied... ...beleiden de hoop op een blijvende nieuwe relatie. Wat oh, mooi. Hè. Nou, Iedereen toch. kan zich inleven in het gevoel van dit nummer... ...dat ooit heeft gesmacht... ...iedereen die ooit heeft gesmacht naar liefde... ...van een ander... Uh, ...kan zich in dit nummer vinden natuurlijk. Ja. En de uh, heeft vat de essentie... ...van de nieuwheid van de relatie die misschien niet zo bedoeld is... en de nieuwheid van de lente in één deuntje. Oh. Oh, oh. Ja, het is zo poëtisch oh. ook, oh. hè? Ethisch? Poëtisch. Oh, po <laughs> po Ethisch. Dat <laughs> ja, vond ik wel leuk, inderdaad, ja. Maar onze expert neemt niet op. Expert, nee. hey, we nee. hebben hier niet van niks in gehoord. Je krijgt een gigantisch salaris. <laughs> dus uh, doe wat voor je, <laughs> voor je geld. Oh, Ah, oh. Ah. Oh, oh. Heb je trouwens gehoord dat de Belastingdienst een boete krijgt van 3,7 miljoen van de autoriteit persoonsgegevens omdat ze de, die zwarte lijst hebben gemaakt. Uh, de uh, fraudesignaleringsvoorziening, de FSV. Een uh, zwarte lijst met mogelijke fraudeurs van ja, de ja. toeslagaffaire en dat soort dingen. En dat is heel leuk. Er wordt dus een boete opgelegd van 3,7 miljoen van de ene... Um, belasting die, uh, inder, naar de andere belastinginners ja. die wij mogen betalen. Ja, dat, ik snap het inderdaad ook niet. Nee. Je hebt zoiets nee. van, wat is dit voor onzin? Ja. Vervolg die mensen gewoon die dat gedaan hebben. Sluit ze op. Ja, wie heeft de schuld natuurlijk. Dat is ook weer moeilijk, hè? Nou, de mensen minister... van de belastingdienst. Nee, minister is eindverantwoordelijke. Dus, ja. ja, nou ja. Uh, begin daarmee. <laughs> ja. En Rutte is verantwoordelijk voor zijn ministers. dus kortom. Kortom, Rutte. <laughs> 3,7 miljoen euro van je salarisje. Kap. Helemaal goed. Ja, ik begrijp niet dat Rijksoverheidsbelastinginners ja. elkaar boetes uh, ja. kunnen opleggen. Ja. Gaat van de ene zak naar de andere? Ja. Denk je dat een belastingambtenaar daarmee zit, met die, die, nee, die bekeuring, met boete? Ja, de regering heeft toch een probleem, hè? ze moeten ergens 20 miljard vandaan halen. Ja, meer... ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus, uh... ja. ze zullen wel wat dingen verhogen, hè. Ja, ja heeft hoe het al gezegd, hè, uh, Rutte, van uh, het is niet te vermijden. <laughs> Ik... Nee, zeg. Dus Twee ja. weg gaat weer omhoog, belastingen gaan omhoog, ja. Ja. Ja, het is niet te vermijden, want eh, ja, nou ja, we willen meer gaan investeren in defensie, wat nu dus ook wel zo op gewezen zijn van, oké, okay, we hebben toch wel een agressor naast ons, ja, misschien ja, toch wel ja, iets aan ons leger doen. Ik, ja, nee, daar ben ik ook niet voor hoor. Maar ja, ik weet ook niet ja, dat wat het anders wat moet Ja, wat dan? Het zal je gebeuren dat hetzelfde gebeurt als wat in Oekraïne gebeurd is. Ja, je moet toch iets anders bedenken. Ja, Duitsland had, wat was het, 100 miljard? Gaan ze extra investeren ja, in het leven. Ten koste van, ja. Kost ja. Ja. ja. Duitsland is wel heel rijk hoor. Want als je ziet hoe ze ook uh, de, uh, met, met het samenvoegen van Oost- en West-Duitsland... Ja. Nou, er kwam ook een gigantische gat in het budget te zitten. Ja, klopt. Maar dat is toch ze heel, heel mooi rechtgebreid. Ja, heel mooi opgericht, ja. ja. Zo. Maar het, het is ook raar, want Duitsers kennen ook geen AOW of zo, hè? Nee, dat is, dat is ook heel apart inderdaad. Wij wel natuurlijk. Uh, ja. Ja. ja, we ja. kunnen niet alles verklaren, denk ik. We kunnen nee. hoop oplossen. Huh? Ja. Gelukkig wel. Ja. Dus. Nou, had jij nog iets? Ja, we gaan met uh, Beautiful Day beginnen. Of we kunnen misschien ook even... Ik heb gisteravond heb ik voor het eerst... Of uh, de laatste show van Joep van het Hek gezien. Ah, oh, oké. Okay. En dat was toch al... Uh, ja, het is jammer dat hij weggaat. Ik vind uh, iemand met een klein hartje, hij is wel een beetje cynisch. Ja, hij doet het geweldig. Maar hij doet het geweldig. Hij heeft ja. ook een mooie moraal of zo. Wat dat ja. betreft. Uh, nee. Ik, ik heb hem hoog inderdaad. Hè. Ja, ah, absoluut. Dus ik wou eigenlijk uh, een nummer van hem draaien. Niemand weet hoe laat het is. Uit 2017. Dat nummer heeft hij ook geschreven toen hij die hartafval heeft gekregen. Ja. En daarna heeft hij dat nummer geschreven. En het laatste nummer dat hij gisteren speelde... is dus afscheid van, hè, van alles, het is ja. de laatste show... heeft hij dit ook gespeeld. Oké. Okay. Dus hier komt uh, Niemand weet hoe laat het is. Want vannacht in mijn slaap... word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt mij kapot...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 Was het allerlaatste